Het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en de tsunami giro nummer 6868 geopend. De opbrengst is bedoeld voor medicijnen en dekens, maar ook voor het bouwen van opvangcentra en het aanleggen van wc's. Dan het weer vanavond in het zuiden en westen toenemende bewolking, elders vrij helder en minimaal rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking, het wordt dan met 12 graden aan zee en 16 in het binnenland wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Herman en ik zagen we optreden op een bijeenkomst van de Santiago de Compostelle-genootschap in het Rossister Crucihuis in Haarlem. En we waren meteen verkocht. Ik had het hele optreden kippenvel, zo mooi vond ik het optreden. Nou, welkom Simone. Ja, welkom. Of, uh, hallo. Ik vind ah. het heel leuk om hier te zijn. Heb je al vaker radio gedaan, waarschijnlijk Ja, ja, ja, ja zelfs ja, ja. tv. Uh, binnenkort op tv, hè? Klopt. Klaar. Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod uh, laten komen zijn, uh, waarom wilde Simone deze toch lopen?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 Uh, geluiden van Simone die. Uh, ja, die, uh, die sterven weg. Ja, Christel moest altijd zo om lachen als ik dat zei. maar uh, Weg hebben. Nou, ja. Ja, wat, wat een prachtig nummer, uh, Simone.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 Doet, als je blijft doen wat je altijd doet, dan krijg je wat je altijd kreeg. Hè? Dus je moet ja. af en toe jezelf een schop om je bibs te geven. En jij je er bezig, Herman, uh, vanavond? Ja, ik heb hem voorbereid. <lacht> <lacht> ja. okay. Sorry, laat je niet weer houden. Nee, ik heb het niet Ga door hoor. Ja, ja, ja.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 Interesseert het, me ik, uh, in um, het interesseert me niks meer of, uh, hè, of ik Celine opvolg in Las Vegas. Het interesseert me niks meer of ik ooit nog op een radiostation te horen ben, of op een televisie ben, of zo. <laughs> ja, maar Het interesseert me niet meer. Uh -huh. maar, en het fijne is, dan gebeurt het gewoon. En dan komen mensen als ja. jullie naar een concert naar mij toe en zeggen, hé, hey, we zouden die op je op, op, in, de zin, in de uitzending willen hebben. Ja. En dan zeg ik, oh, wat leuk. En dan komt maar voor komt tijd en die zegt donderdag, van uh, kom even langs. Ja, ja. bijvoorbeeld. En, uh, en zo werkt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 Die hebben, een, uh, die hebben heel hard in hun carrière ge gewerkt en het ging ook niet heel lekker. Toen kregen ze een vreselijk ongeluk nou, in Peru. Ik weet niet of je ja, dat, dat hebt nou, gehoord. Hè? Ja. En daarna hebben ze heel veel inzichten gekregen en ze hebben daarna alles losgeladen. En ik voelde gewoon toen, toen Paul hier zat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 I'm mm -hmm.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 Extreem zwaar en uh, uh, ja, de schrik hier rot.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 zo'n tocht is als een versneld leven alles komt heel snel voorbij He, je ontmoet mensen, daar loop je een dag mee of twee dagen mee en uh, daar voel je liefde voor of een band voor en up, dan gaan zij weer verder of jij gaat verder en dan wordt, is het weer loslaten en dat is ook heel, heel lastig en, en nou, dan komt er weer een volgende etappe en een volgende uh, momenten en het gaat heel snel allemaal je kunt, je kunt morgens beginnen met een heel verdrietig gevoel en je kunt drie uur later met een gelukzalig gevoel lopen en ja, het doet gewoon heel veel met je. En wat vond je een, een dieptepunt? Um, nou, voor mij waren de dieptepunten meer in de ontdekking in mezelf eigenlijk. Bijvoorbeeld ontdekken dat ik uh, verslaafd was aan piekervaringen. Dus dat ik wouwmomenten nodig had om geluk te ervaren. Oeh, dat is lastig als je die wandelingen doen. Ja, ja.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 Uh, toen was ik dus in Boerkos. en toen heb ik s'avonds de pelgrims in slaap gezongen en toen zat er een, uh, een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 He, maar zo alsof ik kinderen in slaap zong en, en zo'n ja, goddelijk gevoel had. Ja, en, en uh, deed je dat? Ging je zomaar zingen? Uh, nee, ik was gevraagd. Oh, het ja, wel gevraagd? Ik, ja, ik was gevraagd of ik uh, wilde zingen door die Poolse dame. Hmm. Uh, dus toen heb ik dat gedaan en toen werd ik s morgens wakker en dat was heel bijzonder. Ik slaap heel licht, ik had wel oordoppen in. En normaal gesproken word ik bij het minste geringste word ik wakker en die ochtend werd <laughs> wakker en echt iedereen was weg. Hmm.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 Oh yeah, yeah, and. Yeah.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 Hoe je? Maar wat voor plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah... right here in your heart. very far.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 de grote liefde van mijn leven ontmoet waar ik jaren de hele wereld voor over gereisd ben om hem te vinden wie is dat nou? Ime hij zit, zit hier in de studio ook, ja. nou welkom Ime en hij ja. vertelde mij net dat dus uh, je de tocht gelopen moet hebben eigenlijk, moet tussen aanhalingstekens omdat anders nooit de ruimte en de situatie gecreëerd was om samen een partnerschap aan te gaan dat is wel heel erg mooi misschien kun je er even bij komen want je vertelde nog iets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 Die gaan we trouwen. Ja. Ja. Kan je nog even kort vertellen. Van wat, wat je nou van Simone vindt. <laughs> Simone is <laughs> oh, een lastige is... vraag nee hoor, Nee nee. Ik denk dat we daar in het begin van het programma ook al over gehad hebben. Simone is voor mij. Een hele zuivere ziel. Mm. Um, waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. En heel veel liefde voor voel ook. Um, en wat zo bijzonder aan haar is. Is dat zij.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 Kun je er eens dus wat over zeggen wat je kwijt aan de luisteraars? Ja... Uh...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 Stuur me een mailtje: info at justsimone.com. Dat lijkt me het makkelijkste. Maar nou, luisteraars, dit, deze website komt natuurlijk gewoon bij uitzending gemist. Dus mocht u geen pennen hebben, dan kunt u morgen naar uitzending gemist gaan. Onze website: www.inspiratieradio.nl. En dan kunt u bij deze uitzending de website vinden. Nou Simone, het is uh, triest om te moeten meedelen dat uh, we er doorheen zitten. Nou, nu tijd, al. Ja, het is, <laughs> tijd gaat uh, snel. Het is erg leuk. Ik vond het een ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Zij heel leuk ook. om je ook op deze manier te leren kennen. Ik vond het fijn dat je er was. Ja, ik vond ja, het bent, ja, heel Hé, Dan mag je het uh, laatste nummer aan, uh, aankondigen. Ja, dat is uh, mijn favoriet, Nature Boy. En ik heb de tocht uh, een, een, een aantal dagen met Jacob gelopen. En dat is heel bijzonder, want